Zoals Senseo Coffee Pets en XL Cappuccino per zak, 4,99. En Campina, yoghurt, kwark en vla, twee stuks voor 2,99. We doen het je mee, plus. 4 uur, goedemiddag, het Kier Music Nieuws van Nu.nl. Goedemiddag. Er komt weer meer sneeuw aan. Nu eerst nog vooral in het oosten, maar straks trekken vanuit het noordwesten nieuwe sneeuwbuien over het hele land. Dat kan zorgen voor een drukke middagspits. Rijkswaterstaat waarschuwde vanmiddag al vertrek eerder naar huis of vertrek juist later om de ergste drukte te vermijden. Een reisje met het OV, ook dan moet je rekening houden met uitvallende treinen en vertraging. En de reisplanner die is zo druk dat die niet altijd werkt, laat de NS weten. Ondertussen wordt er in de politiek weer gepuzzeld aan een nieuw kabinet. De kabinetsformatie gaat een belangrijke fase in. Volgens informateur Ledgert moet deze week duidelijk worden... of er, behalve D66, CDA en VVD, nog een partij bijkomt. Vooral de VVD wil graag dat JA 21 er nog bijkomt. De opgepakte president van Venezuela, Maduro... Die is aangekomen bij de rechtbank in New York. Later vandaag wordt hij daarvoor geleid. Maduro werd zaterdag in Venezuela gevangen genomen door het Amerikaanse leger. Ze beschuldigen hem en zijn vrouw van onder andere drugsmokkel en terrorisme. En niet alleen de verkoop van vuurwerk is afgelopen jaar door het dak gegaan... ook de vangst van verboden vuurwerk. Die was een derde groter dan in 2024, zegt het OM. Vooral in de laatste dagen van het jaar werd er veel in beslag genomen... met als record een lading van 10.000 kilo verboden vuurwerk in een loods in Groenloof. Het weer, ja, zoals gezegd, sneeuw. Nu nog vooral in het oosten, code oranje daar. Maar ook de rest van het land krijgt de komende uren weer te maken... met sneeuw en hagelbuien. Ze trekken vanuit het noordwesten over het hele land. Pas op, als je de weg op gaat, het kan glad zijn. Vannacht min 2 tot min 8. Morgenochtend dan kan het ook nog glad zijn. En dan valt er vooral nog sneeuw in het noorden. Ja, dan die gevreesde maandagmiddagspits. Die valt niet tegen. Of juist wel. Het is maar net hoe je het ziet. Er zijn vertragingen langer dan 50 minuten op de volgende snelwegen. De A2, bos richting Maarsen. Tussen Vianen en Utrecht-Papendorp. 50 minuten, 10 kilometer. De A2, Amsterdam-Oude Rijn tussen Breukelen en de Leidse Rijn-Tunnel. Daar 53 minuten. Je file is 8 kilometer lang. De A12, Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meeren. Daar 1 uur en 12 minuten extra reistijd. 51 minuten vertraging op de A27. Gorkum-Utrecht tussen Lexmond en de er is ook nog eens een keer een ongeluk gebeurd. 6 kilometer wachten. En de A29 Rotterdam richting Berg op Zoom tussen Beierland en de Haringvlietbrug. Daar staat een auto met pech. 8 kilometer file met 53 minuten vertraging. Dan is er nog een vrachtwagen gekanteld op de A5. Badhoeverdorp richting Hoofddorp bij boezingen Lieden. Je moet om uh, rekening houden met een omleiding. De hoogte van Raasdorp verkeer richting Rotterdam. Kan beter Amsterdam volgen over de A9 en dan de A4. Woe! Q-Music, Domien verschuren. En de Q-Middagshow, ja, dit belooft wat. Double onderweg, I believe. Het is Marshmallow Jelly Roll, holy water. Q-Music. Q-Music, Q sounds better with you. I heard it to a leg going home. Knew it right away, something's wrong.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 right a little home.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 Jerry Roll Holy Water. Donnie en de Q-middagshow. Goedemiddag. 6 over vier. Kakerverse begin van de maandagmiddagshow voor 5 januari 2026. De beste mensen, het mag nog even. Gelukkig nieuwjaar. Ik zie de eerste beste wens al binnenkomen. In de Q-web, super lief, dankjewel. Ja, ik heb een lekker vakantie gehad naar de escape room natuurlijk ontsnapt op de dag voor kerstavond 23 december. Sindsdien anderhalve week vrij geweest. En vrij met een baby, kan ik je vertellen, is anders dan vrij zonder baby. Dat is even wennen. Ik vond uh, de kerstvakantie altijd zo'n lekkere lummelvakantie... waarin je echt helemaal niks hoeft te doen. Ja, je kunt naar buiten, je hoeft niet naar buiten. Je kunt naar familie, maar daar houdt dan ook wel de verplichting uh, houdt er een klein beetje op. Hij kan nu praten, mijn Boris. Geen volzinnen. Hij maakte vooral uh, soorten uh, geluiden. Hij kan nu een soort bla-bla-geluid maken. Dat klinkt dan zo... En ik dacht, als je dit kunt, dan kun je misschien ook wel meer. Dus ik heb hem geprobeerd om zangles te geven. Denk jij, even dat mijn baby Boris, hij is nu hier bijna zes maanden... dat hij inmiddels het lichte liedje kan? Nou, nee. Dat denk ik niet. Nou, dan heb jij een hele lage pet op van mijn Boris, hoor ik al. Ja. Ik heb het wel geprobeerd. Ik werd langzaam maar zeker gek... heb ik op deze audio-opname vast kunnen leggen. Tot je donker zet je lampen aan, niemand ziet je Gaan. Snap je dat ik blij ben dat ik weer aan het werk mag? Ja. <laughs> een nieuwjaar Q-Music middagshow, goed dat je erbij bent. Ja, het is de spits from hell, door de sneeuw. Dus ik dacht, laat ik eens beginnen met snowperson. Just Say Yes. Komt eraan binnen nu in een paar tellen. Ja, daar gaat die weer. De show die is blij. Je voelt de sfeer. Je rijdt lachend naar huis, doet dwars door het verkeer. Je pakt elke randvonden nog een extra keer. Elke keer sfeer. Sneeuw en gladheid zorgt voor een flinke avondspits. De meeste vertraging nu op de A12. Den Haag richting Utrecht. Dat is een nieuwe brug in de Meern. Dan kom je in 10 kilometer file terecht. Je vertraging is 1 uur en 16 minuten. Sterkte als je stilstaat en kijk een beetje uit vanmiddag. Cue music.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 You're the only way to make The path is clear What do I have to say to For God's sake, dear For God's sake, dear For God's sake, dear For God's sake, dear Thank you. is all I want all I want it's all en Steve. Love on hold. In de middagshow van maandag. Het is 16 over 4. De middag. Het eerste middagshowtje van het nieuwe jaar. 2026. Vandaag een uh, sneeuwachtige dag. Sean die stuurt een foto vanuit het prachtige witte Limburg. Ziet er geweldig uit. Ja, laten we ook niet alleen klagen over de sneeuw. Het is vervelend als je er doorheen moet vandaag. Maar het is vooral ook heel mooi, toch? Bericht van Jorien. Zeg, leuk weet je, de A32 waar het vanmorgen zo vast stond, is nu versierd met sneeuwpoppen langs de weg. Wel een stuk of tien door de bestuurders. Sydney, zegt Edomien. Gelukkig nieuwjaar. vraag je hoe is het met Anton? Ik mis ondertussen mijn mede-grunner. Ja, je bent niet de enige Sydney. Veel berichten aan het adres van Anton in de afgelopen 15 minuten in de Q-app. Het is eigenlijk heel simpel. Het is hetzelfde als eind vorig jaar. Ik had hem graag nu tegenover me gehad, maar uh, hij zit nog thuis. Hij heeft nog meer tijd nodig voor zichzelf en die gun ik hem van harte. Dus ik blijf het zeggen, vriend, als je er zin in hebt, je bent meer dan welkom... en tot die tijd, je stoel wordt warm gehouden. Berichtje van Anna, die vraagt aan mij hoe mijn auto nieuw was... Verdrietig. Kan niet anders, zeggen. Nou, ik had een echt heel verdrietige auto nieuw. Mijn vriendin die was een beetje ziek. Die ging om half tien naar bed. Toen dacht ik, nou, dan ga ik lekker de Jaarsconferentie kijken... en aftellen met een glaasje champagne... en ze was vast wel om kwart voor twaalf is ze beneden. Nee hoor, die lag lekker te ronken om kwart voor twaalf. En om tien voor twaalf. En om vijf voor twaalf. En toen zag ik mezelf om 5 seconden voor twaalf aftellen met mijzelf. En Deze wel, mijn poes lag ergens onder de bank. Toen heb ik geen champagne geopend. Ik heb om twee minuten over twaalf ik het licht uitgedaan. Ben ik lekker naar bed gegaan. Happy New Year. En dan een berichtje van Tanja. Hey, Domin Fijn lekker samen met jou naar huis rijden. Beste wensen nog. Beste wensen. maximum Maximum.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 Don't cry, don't cry On the day that I died The day that I die. Daar is Mijn steun in bange dagen. Even kunnen. Goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Beste wensen. Ja, beste wensen. Wacht nog eventjes. Tuurlijk, het mag van mij in februari ook nog. Oh ja? Ja, joh. Ik vind het wel zo onzin dat het dan niet meer mag. Maar ben jij ook echt iemand die dat, uh, die dat aan de lopende band doet? Iedereen die je ziet, beste wensen? Ja, zeker. Ik was zo in de war. Ik heb dus net verteld dat ik uh, mijn auto nieuw niet echt heb gevierd. Dus ik lag om 5 over 12 in bed. En toen was ik op 1 januari was ik om, uh, om 10 uur weer buiten op de straat. En toen zag ik een overbuurvrouw en die riep tegen mij: Hey, gelukkig nieuwjaar, de beste wensen. Ja. Toen dacht ik, de beste... Oh ja, wacht even, dat was natuurlijk een jaarwisseling. Ik heb zo weinig Jeetje, meegemaakt. Ja, ik ben nu pas een beetje op, de, op de, de, de pagina dat ik denk... Oh ja, het nieuwe jaar is begonnen. Heb jij, heb jij goede voornemens voor dit jaar? Uh, ik ga vaker op tijd komen. <lacht> nou... Nou, je hebt lekker vertrouwen in. <laughs> we gaan het meemaken. Ja, tussen 4 en 7 gaat het we zelf verloren. En zit er zo om half 5 stipt in het nieuws. Nou, het hele land is wit. En ja. Ik praat je zo natuurlijk helemaal bij in het allereerste Q show sneeuwjournaal. Een nieuw jaar. Een nieuwe kans. Nee. Oh, nee. oh nee. Heb ik het gezegd? Heb ik het gezegd?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 Van een auto af, dit is Kio Music, verkeersinformatie van half vijf. Het valt in een aantal kilometers allemaal wel mee... maar je staat wel lang te wachten als je stilstaat. De vijf verdragingen langer dan drie kwartier. Op de A2, -en Bos richting Maas, tussen Eveningen en Utrecht-Papendorp, 49. Dik drie kwartier op de A2 Amsterdam-Oude Rijn... tussen Vinkeveen en de Leidse Rijntunnel. Elf kilometer is daar je file. De A12, Den Haag utrecht tussen bodegraven en Harmelen... 1 uur en 16 minuten extra reistijd. 1 uur op de A27-Gorkum, richting Utrecht... tussen Lexmond en de Brug, 7 kilometer en de laatste A29 Rotterdam richting Berg op Zoom, tussen Oudbeiland en Numansdorp, Daar sta je vast over 4 kilometer in meer dan 3 kwartier. Oh, er vallen weer dikke vlokken. Dus je zit nu flink te mokken. Maar opgelet nu allemaal. Dit is het. Sneeuwjournaal, sneeuwjournaal, sneeuwjournaal. Speciaal ingelast e Sneeuwjournaal. De dato 5 januari 2026. Eefje Kunde, goeiemiddag. Hey, goeiemiddag. Er is de afgelopen uren vooral veel gevallen in het oosten van het land. Daar geldt ook code oranje. In de rest van het land code geel. Pas op, het kan glad zijn. En de komende uren komt vanuit het noordwesten... komen er sneeuwbuien aan over het hele land. Het blijft dus nog even gaan. Zeker weten, ja. Uh, het is ook al best wel druk op de weg, hoor je net al van, uh, Domien. Uh, en als je nu nog op je werk bent, nou, dan kun je volgens Rijkswaterstaat beter nog eventjes wachten met naar huis rijden, om de ergste drukte te vermijden. Ik vind het ook wel een gezellig idee. Nou, gezellig. Ja, toch? Allemaal collega's die met elkaar uh, een klein glaasje rode wijn opentrekken. Wat een flesje stond nog klaar van de nieuwjaarsborrel. Ja, precies. het is ja. nog even een borreltje. Ja, ja. ja. niet te veel. Hè. Je moet natuurlijk nooit met alcohol achter het zuur. dan wordt helemaal gewoon een grote jambel. Ja, thuis land. worden wel dan de piepers koud. Dat is waar. Ja, maar de piepers staan pas later op het, op het vuur vandaag. Dat moet uh, okay. je wel rekening mee houden. Ja, dat is ook een advies. Ja, ja later koken ook vandaag. <laughs> uh, met deze kou je uh, ook veel auto's ermee uit. De Wegenwacht schat vandaag uit te komen op bijna 6.000 pechmeldingen. Normaal zijn dat er zo'n 4.000. Oh, yeah. Op het spoor, daar is het ook behelpen. De NS heeft net laten weten dat ze de winterdienstregeling in laten gaan. Dat betekent dat er op een aantal trajecten minder treinen rijden. Ja, Reis je met het OV, hou rekening met vertragingen en vaker overstappen. Check de reisplanner is het advies. Nou, dat doen heel erg veel mensen. Zoveel dat die reisplanner het niet trekt en soms vastloopt. Ik wie echt iets voor de NS. Ja, dat is wel paal hè? Het is flauw, want euh, ja, zei ik op NS, dat hebben we natuurlijk allemaal gedaan... maar euh, het is wel zo typisch weer. Dan wordt gezegd, check de reisplanner doet de reisplanner niet, omdat te veel mensen op de reisplanner zitten. Ja, het is gewoon uitzonderlijk druk. Ja. Uh, hij doet het uiteindelijk wel. Je moet gewoon eventjes een beetje meer geduld hebben. Ja, hou vol en check het wel, want anders sta je dus op een, uh, op een treinstation waar helemaal geen trein komt vanmiddag. Nee, inderdaad. Uh, in meerdere regio's rijden ook geen bussen. Provincies Utrecht en Friesland bijvoorbeeld. Schiphol heeft al 450 vluchten geschrapt. Uh, dat worden er waarschijnlijk nog wel meer. Maar goed, hey, laten we ook niet vergeten, de sneeuw is ook leuk, uh, toch? Het is ook leuk, natuurlijk. Ja, kom op, het ziet er prachtig uit. Je kunt lekker spelen in de sneeuw, deze verslag. De verslaggever van AT5 die zag mensen genieten. Uh, en die verslaggever die zag zelfs een kindje in een korte broek. Is dit niet te koud voor jou? Ik vind het wel niet. Ik doe altijd al een korte broek aan. It's beautiful. It looks so wonderful. Doing a snowman. Love it. Ah, ik vind het wel leuk. Ik ga uh, morgen naar een nieuwe school. En vandaag is het sneeuw Dat is een leuk begin. Ja... Je kunt natuurlijk uh, sneeuwballengevechten houden, sneeuwpoppen maken, sneeuwengeltjes maken. Ik woon in de straat met heel veel kinderen die allemaal ouder zijn dan Boris. Allemaal, uh, nou, laten we zeggen, tussen vier en de twaalf jaar. Het is één groot feest. Ja. En er rijdt natuurlijk geen auto door ons straatje heen, want het is veel te glad in Utrecht. Ja. Dus het is uh, alleen maar aan de lopende band, het sleetje rijden en sneeuwpoppen bouwen. Het is geweldig om te zien. Leuk, hè? In Utrecht heeft iemand van sneeuw een uh, domtoren gemaakt. Ik was het niet. Nee, ik zag ook ergens iemand die een, een Vincent van Gogh had nagemaakt. Met één of twee oren. Twee nog. Oké. Dat was een depressieve periode. Ja, precies. In een uh, dorpje in Brabant uh, maakt iemand een piemel van twee meter hoog. Ah, ook leuk. Tuurlijk. Met sneeuwballen. Ja. Uh, en, <laughs> <laughs> Wat makkelijk. Ja. Hey, uh, weet je waarom we eigenlijk zo kunnen genieten van de sneeuw? Omdat het zo schaars geworden is. Oh ja. Dat gebeurt nooit meer. Ja. En ja, het roept herinneringen op aan onze kindertijd, aan een onbezorgde tijd. Ja, en geniet ervan zolang het kan. Hè. Zometeen verdubbel je salaris. In één minuut. Hey, ik ben Stijn, ik ben 23 jaar, kom uit Den bos en werk als veiligheidskundige. Wil je weten wat hij verdient en of zijn salaris verdubbeld wordt? Luister om kwart voor vijf. Met Martin Gerricks en Dean Lewis.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 up and waiting. Bij Q Music Stay If You Wanna Dance. Het is bijna kwart voor vijf. Ook in het nieuwe jaar, uiteraard, iedere dag om kwart voor vijf verdubbel je salaris. De pot is weer smakelijk gevuld door Tempo Team. Kan niet anders zeggen? Ja, ze hebben zeer goed geweest voor 2026. We hebben een goed gevulde pot. En die moet helemaal leeg. Stijn is de eerste kandidaat van 2026. Hij is veiligheidskundige. Wat hij verdient en of het hem lukt, hoor je naar Taylor Swift. of The trash, it's never gonna last I thought my house was haunted Er niks aan de hand, liedje van Taylor Swift bij Q. Verdubbel je salaris. In één minuut. Maandagmiddag, nieuw jaar, een nieuw gevulde pot. En de eerste kandidaat van 2026 zijn naam is Stijn. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Welkom in jouw arena. Stijn, je. jij werkt als veiligheidskundige. Yes, dat klopt helemaal. Uh, wat doe je dan in de volksmond? Hoe zou je jouw werk uitleggen op een verjaardag? Kijk en werk aan de veiligheid binnen het bedrijf, zodat iedereen die veilig komt werken ook weer veilig naar huis kan gaan. Hé, hey, zullen er geen ongelukken gebeuren? Precies. Houdt ook zo'n bordje bij jullie op kantoor? Zoveel, nou, zoveel dagen sinds het laatste ongeluk? Jazeker. En het is bij jou gewoon altijd heel lang? Ja, heel veel. 650 dagen sinds het laatste ongeluk. <laughs> ja, zo. Stijn, wij gaan proberen jouw salaris te we er zo zometeen, wat ga je ermee doen als het lukt? Als het lukt, dan zou ik het graag willen besteden aan de uitzet voor een eigen plekje. Ik woon op dit moment in het studentenhuis en misschien daarna een eigen plekje. En je bent 23 jaar jong, je bent wel toe aan wat anders. Jazeker, ik, ik begrijp het, het helemaal. helemaal. Ik begrijp het. Stijn, wat verdien je als veiligheidskundige per maand? Ik verdien per maand netto 2800 euro. 2800 euro, voor hoeveel uur is dat? 40 uur per week. En je bent dus 23 jaar jong.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 Kijk, starten, hier komt jouw vraag 1. Welk seizoen komt er direct na de herfst? Winter. Wat is de kleur van een brandweerauto? Rood. Hoeveel is 7 x 8? 7 x 8 is 56. Van welke zangeres is het op 40 in het Opa Light? Pas. Hoe heet het beroemde scheve gebouw in Italië? Tol van Pisa. Van welke politieke partij ken je Laurens Dassen? Pas. Welke darter won afgelopen zaterdag de finale van het WK Darts? Luke Liddler. Wat is de hoofdstad van Duitsland? Berlijn. Welke Amerikaanse president staat afgebeeld op een 1 dollar biljet? Um. Of welke zangeres zingt de top 40 in Opalite of de politieke partij van Laurens Dassen? Bas Taylor Swift. Is goed, dan neem ik aan dat je negen past. Wat voor dier staat bekend als de koning van het dierenrijk? Leeuw. Van welke politieke partij ken je Laurens Dassen? Of welke Amerikaanse president staat afgebeeld op een 1 dollar biljet? Dat zijn je laatste twee vragen. Was George Washington? Ja en politieke partij nog inhalen? Uh, Laurens Dassen. Ah, nee. Oh deze man gaat je de komende maanden achtervolgen. Zijn politieke partij is Volt. Aha duidelijk. Ja, dit is echt jammer. Want ik deed je hartstikke goed. George Washington heb je nog in weten te wisselen. De gepaste vraag, 9. Nee, de Amerikaanse president op het 1-dollar-biljet. Maar de tijd is om. De politieke partij van Laurens Dassen doet jou de das om. Volgt als het juiste antwoord. Dat is dat zonde? Ja, zeg dat wel, maar. Maar jammer dit. Ja, kijk, het is beter dan niks. Je hebt 9 keer 10 euro bij elkaar gesprokkeld. Het is 90 euro, krijg je van Q Music een tempo-team. Daar kun je in ieder geval een leuke service set van kopen voor de uitzet. Kijk, dat is altijd nog mooi meegepakt. <laughs> maar het is niet de gedroomde 2800 euro. I am Dank voor het meespelen, Stijn. Ik wens je een mooie maandag. Heel erg bedankt en nog een hele fijne dag. Verdubbel je salaris in één minuut. Ga ook de uitdaging aan en geef je op via de Q Music app. This is my church. This is where I heal my hurts. Work, work, work, work, work, work. Is je kerk. De middagshow, de hoogmis. And God is a DJ. Veteless worden je bij Q-Music. Daarvoor gespeeld met Stijn. Verdubbel salaris. Hij redde het laatst niet om 10 vragen juist beantwoord. 9 goed beantwoord keer 10 euro is 90 euro cash. Maar het was niet de gedroomde 2800 euro. Je bent welkom in jouw arena. Meld je aan via de Q-Music app of via QMusic.nl. Wij gaan richting 5 uur. Het nieuws komt eraan. Ik kan wel gokken wat erin zit zometeen. Even je goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, pas op. Het is glad op de weg. En ook op het spoor is het behelpen. Je krijgt zometeen een update over de sneeuw. En lekker toepasselijk. Sneeuw onderweg van de Red Hot Chili Peppers. Snow hoor je zo. Hey, ondernemer.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 Nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro op sunweb.nl. Werkzoeken.nl voor campagnes met een lage kost per haaier. Yes! Nu bij Ben dubbel dikke data. Zo krijg je 15 plus 15 gig voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld een iPhone 16. Kijk op Ben.nl. Ben. Jij wil een hondenbaan? Waar wacht je op?